Uur. Dit is even wat te jong met het NOS Journaal.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 In de laatste uurtjes, het neonlicht dat schijnt weer in de stad We hebben hier al zo vaak bol gehad De bol kan niet altijd gespannen zijn Je moet gewoon wat vaker lachen Alles loopt vanuit uit de hand En we zijn nog lang niet thuis Zo, we gaan uh, nooit naar huis. Nou ja, dat. Uh, <lacht> Laten we dat maar niet doen. <lacht> en dat was die... Uh, uh, ja, gaat allemaal niet zo lekker. Uh, we gaan weer van start en, uh, met een nieuwe entertainment for you natuurlijk. En, uh, het is weer uh, zaterdag 7-9-2027. En we gaan een lekkere gouden Oude draaien van uh, Nena. En uh, je kent er vast nog wel: 99 luchtballonnen. I'm We gaan terug naar de jaren 80 met 99 luchtballonnen van Anena. En uh, ja, we, gaan, uh, we blijven nog eventjes uh, lekker in die tijd, want uh, we gaan naar the Roses en dat allemaal van de Dolly Dots. Aanvragen? Ga naar ZFMartisten.nl. Ja. Verleden als vanzelf. Als ik naar je kijk, zie ik mezelf indoen en laten. Alleen je lach al vergelijkend. Als ik naar je kijk, dan zie ik mezelf vechtend door het leven. Maar voor heel even, dan denk ik terug. Verwachting, het ontdekken van mijn levensvlucht Het was vallen en weer opstaan en weer doorgaan Ik heb het niet voor niets gekregen Dan was een storm, dan was er regen En ook onweer heb ik menig keer doorstaan Als ik de regen mochten zag Met al die kleuren met een pracht Dan brak de zon door. Als ik naar je kijk, S van Vels hier bij CFM Entertainment voor je tot klokjes van 7 uur en wij gaan verder naar weer de jaren 80 en I Love It When You Smile van UB40.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 the me is a soul will never die with you and I will be forever by your side I love you it when you smile when you're with me honey it happens all the while wrecked up around me promise me you'll stay now that i found you and i will be forever by your side I know that any day you may walk on the throne When I see no one will love you more Believe me, I will be forever by your side Uh, dat was het dan uit de jaren 80, You'll be 40 and I love it when you smile. Hier op CFM Entertainment. Voor je tot de klokjes van 7 uur. En uh, dat allemaal op die 106.9. DB plus 6a. En uh, ja, wij gaan lekker verder. Met een Nederlandstalig nummer. Tinus Hoekstra. En uh, dingen die niet deugen. is maar niet wat ik hoorde in de stad Wat mij liever zou dat never me doen Totdat ik haar achtervolgde en haar met een ander zag Ze hield hem stevig vast en gaf hem opeens een zoen Dit had ik niet gedacht, nee nooit verwacht Tegenover mij Jij doet dingen Dingen die niet deugen Jij hoort vanaf vandaag niet meer bij mij Er komt ooit nog een tijd Dat hij je niet meer wil Maar loop dan alsjeblieft mijn deur voorbij Het leven zoals je ziet is komen en gaan Al doet dat na die jaren Na die jaren heel veel pijn Dit had ik niet gedacht Nee, nooit verwacht Het is over, het is uit Jij doet dingen Dingen die niet deugen Dingen die je niet kan maken tegenover mij Jij doet dingen Dingen die niet deugen Jij hoort vanaf vandaag niet meer bij mij Tegenover mij. Jij doet dingen, de dingen die deugen. Jij hoort vanaf vandaag niet meer bij mij. Jij hoort vanaf vandaag niet meer bij mij. Jij hoort vanaf vandaag niet meer bij mij. Tien is en dingen die niet deugen. Verzoekplaat aanvragen. Ga naar ZFMartisten.nl. Terug in de tijd, Yves Berensen en al veertien weken onverslagen. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 Dan wat eigenlijk niet kon. Al 14 weken onverslagen, heeft Berends en terug in de tijd. Wij gaan een plaatje draaien van de onlangs overleden John Melody uit Zoeterwoude. En hij heeft het over Donna Blue. Wat is er aan de hand vraag ik terwijl ze vlucht naar boven. Ze kijkt naar mij met een droevig gezicht Plotseling rolt er een traan uit haar mooie ogen Er is niets aan de hand en ze duwt de deur snel dicht Ja, ik weet het is voorbij met jouw grote liefde de hele wereld die stort nu in voor jou Kom maar hier en leg je hoofd nu maar op mijn schouder Weet dat ik onvoorwaardelijk van je hou Donna Donna, Donna Donna Je kunt niet altijd winnen. Veeg je tranen weg, alles komt weer goed. Grijp elke kans in je leven, die jou wordt gegeven. En doe wat je moet doen, donna Blue. Je bent nog jong. Het leven is pas begonnen. Verdriet dat slijt met de dag en gaat weer voorbij. Misschien komt morgen alles goed, heb je het overwonnen. Je komt er sterker uit, geluk vervangt de pijn.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 Ja. Even kijken en uh, wat gaan we doen? We gaan gewoon lekker naar, uh, ja, hoe heet die ook alweer? Entertainment for you. Meer dan radio. Dat sowieso. Een dagje van Handenkapper. En een zwoele lach. Een zwoele lach en donkerbruine ogen. Jij keek me aan en ik begreep al snel.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 La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la loop met de massa la la het la maar echt vandaag la la het la la la la la la la la la la la je Lekker door, een lach. Handen kappen, een lekkere zomerrit. Ja. Zou je soms even op mijn rug willen krabbelen? Nou straks. Meer muziek, meer variatie met entertainment for you. Mart hoogkamer. En in Spanje zijn het altijd de zon.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 aan het strand, tot je lekker brein verbrandt. Maar je witte kleur verdwijnt omdat de zon er altijd schijnt. In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje aan de Middellandse Zee. Zie Zandvoort 106.9. Hola, que pasa? Is alles wat ik weet. Tien helden in het maar toch ik niet Er gaat niets boven de costa. Trapazeten aan het strand We maten met een signorita, Maar ik alleen met een cerveza in mijn hand De laatste avond is gekomen En ik kijk zoekend om me heen En ik vond haar Spaanse ogen Dus toen vroeg ik haar meteen Hola que pasa is alles wat ik weet geen held in Duolingo, maar toch wil ik die deed. Oh nee, oh nee, daar gaat ze, hola, moet je iets doen Ik kan er niets van maken weet niet wat ik moet doen Proberen te vertalen, maar ik baal Er is geen wifi in de kroeg Hola, passa? is alles wat ik weet Geen held in Duolingo, maar toch wil ik die mee Vrienden staan te lachen Zet mezelf weer voor schut Ik moet nu echt iets gaan verzinnen Wil laten zien dat dit me lukt Maar het wordt heet onder mijn voeten Ik krijg het spaatsbenauw van haar Hola Kipassa is alles wat ik weet Geen help in Duolingo, maar toch weer ik. Keizers, en Holla ke Passa, ik zou het niet weten hoor en uh, weet je voor iedereen die uh, ja, de afgelopen week weer jarig was. Langs leven, langs leven! Natuurlijk allemaal uh, ja, gefeliciteerd, nogmaals, en uh, ja, En hopen dat je in ieder geval een leuke dag gehad hebt. En namens Entertainer voor jou, ZFM Zandvoort, van harte gefeliciteerd. En nog heel veel jaartjes natuurlijk. In de glorie. In de Hip-hip-hip. Hip-hip-hip-hip. hip hip hip Zandvoort 106,9.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 Zag dat het fout zou gaan? Het geld, de het kon niet door. Hij moest de tol betalen. En door de rotzooi waar hij toen voor koos. begon. Met iedereen Is dit nu Wat je wilde Daar sta je dan alleen Zelfs mij Ging je haten Nee dit had ik niet verdiend Maar toch hoop ik Dat het goed komt Want ik ben nog steeds je Als je dan begint van de voice, menno abben. En hoe ver kun je zakken? Ja, geen idee. Weet jij het, Frans? Uh, <laughs> nee, ik niet. <laughs> hey, hoe is het, man? <laughs> ja, goed, goed. Lekker, het is mooi weer. Dus ik uh, ben er vrolijk van. Ja, ja je, bent, uh, je bent nog thuis? Lekker achter in de tuin? Of, uh... Ik ben nu nog thuis. Ik moet om uh, half negen uh, komen geluidsman hierheen. En dan gaan we onderweg. Oké. Okay. Lekker vlakbij of eentje toe je? Ja, gelukkig uh, vlakbij. Oh, oké. Okay. Hé, hey, we bellen jou, uh, we bellen nou natuurlijk uh, vanwege de single de nacht. Ja, klopt. Ja, de nacht en uh, dan, uh, dan denk ik aan het nachtleven. Ja, terwijl ik eigenlijk helemaal geen, geen, geen type ben voor het nachtleven, eerlijk gezegd. Nee. Ja, maar zo, dat is altijd sporadisch, hè? Ja, het is een beetje tegenstrijdig. tegenstrijd, maar ja, ja, maar goed, niet, meer, niet minder... Maar dat, houden we, dat, dat houden we geheim, hè? Niemand die het weet. Nee, dat wel. <lacht> <lacht> Hé, hey, maar hoe ben je op, op deze single gekomen? Hoe is dat ontstaan? Nou, ik heb uh, Manfred, Manfred Jongen, nee, dat dus, ja, ik eerst gebeld. Ja. Uh, nou, die kreeg ik eigenlijk niet te pakken, dus ik ben naar Joris van Dijk uh, uh, overgestapt. Uh, van Sonic Solutions. Ja. Uh, ik heb ook gevraagd, van, joh Joris, ik wil graag een lekker zomers nummer, een beetje sausachtig. Maar nou, het kwam niet met een basisliedje. Uh, alleen de tekst kon ik me niet goed in vinden. Dus ik heb uh, op een gegeven moment gezegd tegen hey, Joris, nou weet je wat, ik ga zelf wel de tekst schrijven en kijken wat, daar, uh, wat ik daarvan kan maken. En dat is in de nacht geworden. En uh, na de hand uh, zijn, er uh, het zijn we natuurlijk het liedje gaan inkleuren met, met allerlei instrumenten. Samen met, uh, met Mike Pietersen en Fred Appeldoorn. Ja. Zijn dus twee, twee, twee uh, producers, zeg maar, eigenlijk. Ja, nou, Mike Pietersen is sowieso een uh, helemaal bekende. Ja, daarom. Dus, uh, ik weet niet of hij nog ga... steeds leraar is, maar... Nou, daar ga ik al 40 jaar mee om, dus dat is uh, een ja. goede vriend van mij. Ja, maar hij was leraar, toch? Is hij dat nog steeds, of... Wat is hij? Uh, hij was leraar, toch? Of, of iets? Ja, kickboxleraar. Oh, oké. Okay. Ja, en dat, en dat doet hij nog steeds, of... Uh... Nee, nee, in verband met zijn rug dat dat, dat gaat niet goed meer. Ah, oké. Okay. Zijn rug vindt dat niet leuk meer. Ah, ja. Dus dat uh, is hij mee gestopt. Nou ja. En er ook, ook, ook geen tijd meer voor denk ik. Hij wordt veelze druk. Want 23 september komt er een, een concert van van een artiest die is in Scheven, nee. Ja. Ja, en hij zich natuurlijk ook een, een alle. De vrienden. ermee. Ja. ja, ja. Dus dat, maar dat komt wel goed. Ja. Er Zal vast een goede begeleiding bij zijn denk ik. Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Ja. Hey, maar, dus, uh, maar, maar om over de nacht terug te komen, ja, het ja. is eigenlijk, uh, dus ja, samen hebben we dat liedje eigenlijk een beetje ingekleurd en, en, en ja, dat is dit liedje geworden en, uh, daar ben ik super trots op. Oké, okay. en uh, ja, je hebt eigenlijk een grote inbreng gehad uh, in dit nummer, ja. om, om het maar zo te zeggen, uh, nou, naar alle tevredenheid denk ik. Ja, sowieso. Ik, ben heel... dus ik denk dat het een van mijn leukste nummers is. Ja, maar schrijf je veel zelf of niet? Uh, toevallig mijn vorige liedje heb ik ook uh, voor 90% zaal, uh, geschreven. Samen met Manfred Jongenelis. Ja. Maar die, uh, die heb ik ook eigenlijk uh, voor 90% gelukkig zelf geschreven. Ah, Oké. Okay. En uh, heb je nog wat op de plank leggen? Wat je, wat je nou, misschien uh, na jaar uh, uit gaat brengen? Waar ik aan zat te denken... Uh, mijn vorige liedje, wat ik net al zei, uh, vertelde waarheid, die is in de coronatijd uitgekomen. Ja. Uh, ja. Die heeft heel weinig kunnen doen omdat natuurlijk alles dicht was. Ja, ik zit eraan te denken om dat misschien... Uh, nieuw jasje... Uh, ja, 2.0 van te maken. Ja, ja. ja zoals uh, ja, eigenlijk uh, zie ik wel nummers voorbij komen die, uh, die eigenlijk ook weer in een nieuw jasje zijn gestoken, inderdaad. Een 2.0. Ja. Ja, uit, die, uit die periode en uh, ja, ik denk dat het geen, uh, geen slecht idee is nee, dus daarom dus misschien dat ik, uh, dat, dat zou ik wel aan te denken ja nee, dat uh, maar dat zou dan uh, in ieder geval uh, ergens uh, tegen de lente worden van uh, het volgende jaar, uh, denk ik ja, dat is ook wel weer een lekker een, een zomersnummer, dus dat moet wel weer uh, in het voorjaar uitgewerkt ja, worden ja, ja hey Frans, uh, als jij hem aankondigt uh, dan uh, ga ik hem draaien goed, gaan we doen in ieder geval heel veel succes met jullie uitzending met jullie programma. Ja, dankjewel. En uh, beste luisteraars, mijn naam is Frans Eschwin. Uh, dit is mijn nieuwe liedje De Nacht hey, Dankjewel Frans. Graag gedaan Dankjewel. En ik zou zeggen, tot de volgende Is goed, gaan we doen, dankjewel. Oké okay, Hoi hoi. Okay, doei doei. Hoi, doei. Begin ik te leven, laat mij mijn gang dan maar gaan Op s nachts wil ik alles geven, dan kan ik de hele wereld aan Ik loop overdag door de straten, en slender dan door zonder doel Niemand die met mij wil praten, dus zo niet weet. Als de dag verdwijnt en langzaam weer een nacht verschijnt. De nacht, de nacht, de nacht brengt mij geluk. Als de dag verdwijnt en langzaam weer de nacht verschijnt. Zo niet weet hoe ik me voel Als het was Frans Ajuwin en de nacht. Eerst is de de Los del Rio.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 Friends. We're so fine. Ala tu cuerpo, alegría, macarena. Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena. Alla tu right. cuerpo, alegría, macarena. eh, macarena. Alla tu cuerpo, alegría, macarena. Que tu cuerpo va a dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo, alegría, macarena. eh, macarena. Come and find me, my name is Magarena. Come join me dance with me and all you fellas chat along with me Anda tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo va a dar la alegría tu cuerpo alegría Macarena Macarena tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo va a dar la alegría tu cuerpo alegría Macarena Macarena Tu cuerpo para alegría, Magdalena, tu cuerpo, la alegría cosa buena, tu para alegría, eh, tu para alegría, tu cuerpo la alegría cosa buena, tu cuerpo, alegría, eh, Balla <tieden> tu kwerp alegría, Macarena. Que tu kwerp pa dallegría e costa buena. Balla tu kwerp alegría, Macarena. Hé, Macarena. Ik heb gisteren mijn tas gepakt. Zo, we gaan uh, even naar het nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur van entertainment voor you. Want als ik jou zie. Vluchten lijkt me even goed